De komst van Joachim Stieler. Een hoorspel naar de gelijknamige roman De komst van Joachim Stieler van Hubert Lampo. Muziek uit La création du monde van Darius Milhaud. Bewerking en regie Sylvia Liefring. We zijn net verhuisd en getrokken in een oud huurhuis even buiten Antwerpen. De verwaarloosde tuin is omzoomd met hoge wallen van rhododendrons... die nu bloeien in scandaleuze overdaad. rozen tot dieppaarse sensuele bloemen. Voorboden van een wilderige zomer. Zoals Simone tot bloei is geraakt, vol van het nieuwe leven dat in haar groeit. En de gebeurtenissen die mijn leven zo hebben aangeraakt waardoor ik, alhoewel in hetzelfde omhulsel, als een nieuw mens ademhaal, moet genoteerd worden. Dit bericht is bestemd voor een... Ik aarzel... Is het één mens? Is het één geest? Eén wezen? Dit bericht zoekt één naam. Dit bericht zoekt Joachim Stieler. Als literator en journalist is de taal het medium waarin ik communiceer... Toch zoek ik nu aarzelend naar het begin. Details van ogenschijnlijk onbelangrijkheden wisselen enormiteit af. Dit alles zal worden doorkruist met mijn leven van nu, waarin Simone een onvervangbare plaats vervulde. Ofschoon ik verbonden ben aan een vooruitstrevende krant, ben ik in wezen conservatief, vrees ik. Ik leefde mijn vrijgezellen bestaan... ...woonde op de bovenste etage van een gewezen apotheek... ...in een onzieke buurt dicht bij de havens. Schreef mijn stukjes in de scheldebode... ...en deed zo nu en dan wat literair onderzoek. Mijn carrière als romanschrijver... ...had ik een jaar of wat geleden verlaten. Mijn confrères zagen dit met leedwezen... ...maar steek er iets in... ...om voor het dagelijks brood... ...over dagelijkse dingen te schrijven. Ik was aardig geslaagd... ...om vrede te hebben met mijn bestaan... ...mijn leeftijd voor midden dertiger... Tot ik door jou mijn barricade van onschendbaarheid omver moest werpen. Die fatale morgen, een rustige, zonnige zomermorgen... begon het na een van mijn talloze omzwervingen door de havenwijk. Als altijd strik ik neer in het Gouden Anker, een kroeg in de Kloosterstraat. Goedemorgen, meneer Groeneveld. Zoals gewoonlijk zeker? Nou, nee, Jan. Vandaag geen caféolet. Ik heb dorst gekregen. Een pilsje van je eigen sublieme graag. <laughs> <Merci. Ja. tie> ja, so. Alsjeblieft. Ja. Zo. Alsjeblieft. Dank je, oh, Zeker weer aan de studie. Hm? Nou, met dat mooie weer. En die vrolijke mensen buiten hou ik mijn gedachten er niet zo bij, Jan. Nee, die meisjes in zomerjurken maken de straat heel wat fleuriger dan winterjassen en paraplu's. Dat is waar, meneer Groeneveld. Zeg, Jan. Ik zit al een tijdje ja. te kijken, maar weet jij daar iets van? Wat bedoelt u, meneer Groeneveld? Dan moet je kijken. Op de hoek van de kloosterstraat... hebben drie, vier mannen de straat afgezet. Nee. Ja, nee. We zijn niet... Niemand heeft ons gemeld dat het opgebroken zou worden. Dat hadden ze toch wel eens mogen zeggen. Ze zien er merkwaardig jong uit. Te mooi voor stratenmakers. Hmm. Er zijn er meer die het niet waarderen. De politie is toch op de hoogte? Kijk, die ene regelt het verkeer. Wat zou het zijn? Waterleiding? Elektriciteit? Telefoon? Beslis niet alle drie tegelijk. Zometeen gooien ze de oude nog erop om overmorgen terug te komen voor weer wat anders. Het is toch een schande hoe ze met gemeentegelden omgaan tegenwoordig. Kijk. Hebben ze een heel stuk blootgelegd. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Wat doen ze nou? Moet je kijken. Ze beginnen de stenen weer terug te leggen. Vreemd. Vreemd. Ze hebben geen enkele werkzaamheid uitgevoerd. Een absoluut... Zinloze handeling Het is een schande, meneer Groeneveld Een zwijnenboel is deze straat Al jaren denk je, eh, ze komen er wat aan doen Maar het blijft een zwijnenboel ah, Wij maar betalen, belasting hier, belasting daar U moet het maar eens in de kant zetten Ja Dan luisteren ze nog eens Zo moet in het licht van de eeuwigheid Veel van ons handelen eruit zien Wat zegt u, meneer Groeneveld? Uh, nee, niks, ja uh, hoeveel is het? Uh, Tien Het meneer Ongveld. Maar ik blijf erbij. Als het er niet over geschreven wordt, blijven ze dit soort onzin doen. En nog veel meer. Als ik me goed herinner... was het diezelfde avond dat mijn vriend Andreas me bezocht. Zeer opgewonden over een afkrakend artikel in het tijdschrift Atomium. Hij was kletsnat geregend. Ik opende een van mijn goede flessen whisky, die ik speciaal voor bezoeken van Andreas, bewaarde. Andreas, beginnend schrijver, zag in mij zijn inspirator en voorloper. Ik zelf vond zijn bewondering overdreven, al vleide het me ontegenzeggelijk. Ik bleef onberoerd door de kreten in het artikel, artistieke hoer, literaire nageboorte en liederlijk pennenvarken. Andreas wond zich meer en meer op, naarmate hij verder voorlas uit het artikel. Met een rotstreek, Ik ben speciaal door de regen naar je toegelopen, omdat ik het niet kan uitstaan... dat morgen een van je collega's van de lol in heet je dit onder je neus te duwen. Tegen dergelijke schofterigheid moet je iets doen. Onzin, Andreas. Er gaat geen week voorbij of ik word de een of andere uitvolgerschool. Voor de een ben ik te jong, voor de ander te oud, voor de volgende te conservatief of te progressief. Toch moet je iets doen, anders ben je in hun ogen een zak. Ach, kom nou. Dergelijke pulp antwoord je niet. Schrijf dan iets in de schelde -Band. Stukje over schrijverscode of... Je moet er iets aan doen. Jij bent een journalist, ik niet. Andreas Heus, er is me al zoveel verweten. Ja, dat ik bijvoorbeeld dwars door mensen heen kijk. En ook rotuin tegen dames ben. Die wil toch niet dat ik me al die dingen ga aantrekken? Al vind ik het ontzettend sympathiek van je dat je zo kwaad bent. Nou ja, goed. Laten we er wel voor ophouden. Het <tie> is benauwd hier binnen, vind niet? Ja. Kom nog even bij het open raam zitten. Je kijkt hier zo mooi uit over de haven. Ik schenk je nog eens in. Oh, graag Zeg, Freek, is die onze lieve vrouwentoren altijd zo verliegd? Alleen zomers. Hoe al is het nou met die regen? Ja, dank je. De vochtige daken, alles stil. Dan wordt hier toch uniek, hè? Een toevluchtsoort. Niet op stand, maar wel uniek. Je bent trouwens een van de weinigen die het kent. Ik hou mijn woonwoord voor de meeste geheim. Ja, ik ben je ook zeer erkentelijk dat ik zo baby heb geval. Is de reden je misschien niet zo welkom? Ach, kom. Ik waardeer je voor houding zie je. Op je gezondheid. Op je inspiratie. Ja, proost op die oude. Wel. Wat doen we met die atomi-mannetjes? Ja, nou, ik zwijg erover. Ten slotte heb je gelijk laat ze maar in hun eigen sop gaan. Komen. Het enige wat ik zou kunnen doen... is de redacteur een bezoek brengen en vragen wat hem bezield heeft het artikel te schrijven. Freek, je verrast me zoals gewoonlijk. Eerst weiger je ten ene male om mijn protesten over die smerloperij aan te horen. Nou, laat staan serieus te nemen. En vervolgens kom je met de meest perfecte actie. Die vent is rot. Het is een prachtplan. Ach, dat hoeft niet. Maar... Het is een idee om die potentiële doodsvijand zelf te vragen wat er aan de hand is. Klinkt dat redelijk? Het is de redelijkheid ja. zelf. Ik ga je doen. Ja, zo langzamerhand heeft het geval me nieuwsgierig gemaakt. Ik neem het in overweging. Al is het aan onze dronken toestand te wijten dat ik dit plan überhaupt als redelijk ervaar. Kom, ik schenk je nog eens in. Proost. Straks bel ik een taxi. Dan kom je in ieder geval veilig thuis. Trouwens heel anders mm -hmm. Volgende maand zal mijn eerste novelle in Holland gepubliceerd worden. En dat vertel je me nu pas. Ja. Proficiat, Andreas. Dat doet me deugd. Ja, dat is toch dat verhaal van die man die... ...thuis komt... Joachim Stila. De ingrediënten zijn nog niet allemaal neergelegd. Je moet geduld hebben. Een paar dagen na het bezoek van Andreas belde mijn hoofdredacteur Clemens Waalwijk. Hij had een boze brief ontvangen van de wethouder van openbare werken, naar aanleiding van het artikeltje over de nutteloze werkzaamheden in de Kloosterstraat. De wethouder bestreed ten ene malen dat op donderdag 13 juli werkzaamheden hadden plaatsgevonden en eiste een rectificatie. Ik lachte en vroeg Clemens of hij soms dacht dat ik het hele geval uit mijn duim gezogen had. Uiteindelijk besloten we dat ik de wethouder zou bezoeken. De heer Keldermans, een klein nerveus mannetje... zat verscholen achter zijn renaissancebureau... en leek naarmate ons gesprek vorderde... meer en meer in te schrompelen. In deze map, meneer Groeneveld... worden alle openbare werken geborgen. En de kloosterstraataffaire komt hier niet in voor. Ik zei dat twee politiemannen... spelende kinderen, autobestuurders en een waard... het bewijs waren dat het wel gepasseerd was... Belachelijk, Keldermans handen fladderden als nachtvlinders over zijn bureau. Waarom zoveel overhoop te halen over zoiets Weer schoot die gedachte over de eeuwigheid door mij. Ik stap eens op. Wacht, ik heb een goede cognac. Mm. Uh -huh. ja, hier, hier, Groeneveld. Drink op. Mm. Ja, u moest met die brief maar niet kwalijk nemen, Groeneveld. Ik kon er namelijk niet omheen, om die maatregel... Maar het is een geheim tussen u en mij. Zo moet het maar blijven ook. Ik snap er geen bliksem van. Zijn dit soort brieven naar de pers gebruikt? Ah, dat bedoel ik niet. Het voorval, Groeneveld. Daar heb ik geen ogenblik aan getwijfeld. Maar ik moet tegen een dergelijke angstaanjagende waarheid protesteren. Ach, kom meneer Keldermans, het is toch niet zo'n drama? Hier, hou je glas nog eens bij. Ja, is dat wel verstandig? Die mannen, te mooi en te jong voor stratenmakers, dat... Dat zei je toch? Uh -huh. Precies, Groeneveld. Te mooi om waar te zijn. Er gebeuren dingen, vreemde dingen, zonder dat ik wil dat ze gebeuren. Weer zo'n vlinderachtig gebaar van zijn hand. Dat had iets om hulpgroepens. Vergeet het, Groeneveld. Vergeet het allemaal maar. Ja, we kunnen er beter over ophouden. Ik moet hier weg. Anders word ik gek. Dag. Goedemorgen, meneer Keldermans. Uw paraplu. U vergeet uw paraplu. Daar staat Simone. Ze is prachtig. Het glanzende haar, donkerbruin. In de zon is het bijna rossig. Haar ogen, s'avonds grijs, zijn overdag bijna violet. Haar borsten nu veel ronder. Haar buik is gebold. God, wat hou ik veel van de. Waarom zit je niet buiten? Het is verrukkelijk. Je moet zo meteen even kijken in de auto. Je raadt nooit wat ik op de rommelmarkt gevonden heb. Een oude Vlaamse kinderstoel. Hij is enig. Hm, dag, schat. Simone, ik ben begonnen. Het begin staat op de band. Ik ben net toe aan Joachim's eerste brief. We kunnen straks samen verder. Staat die nog aan? Wat, de band? Ja, natuurlijk. Maar dan staat dit er ook op. Dat slaat toch nergens op? Liefje, begrijp het nu. In het licht van alle tijden staan gebeurtenissen niet in chronologische volgorde. Mijn bericht gaat over wat is, wat was, wat komen gaat. In willekeurige afwisseling. Wie zou dat beter kunnen vatten dan juist ging Stille? Ik hou van je. Je verrast me nog dagelijks. Kom, laten we eerst kijken naar die kinderstoel. Vanavond nemen we de draad weer op. Zo, mijn lief. Eerst koffie. Ja. Heerlijk is deze studeerkamer. Het heeft dezelfde sfeer van de zolderetage. Toch is het minder van een vrijgezel. <laughs> je oude divan, je bureau, boeken, etsen. Net als in de Koeportstraat. Behalve dan jouw Tiffany-lamp. Mm -hmm. Dat is het. Dat is het. En jouw persoontje wellicht. Hey, doe maar aan, het wordt al donker. Waar wil je dat ik zit? Dicht bij de microfoon? Nee hoor. Die apparatuur van Dirk Boersma is zo perfect dat je overal in de kamer kunt zitten of lopen. Hij pikt alles op. Ga lekker op de divan zitten. Zoals al vanaf de eerste keer dat je bij me kwam. Weet je nog? Ja, mijn lief. Dat weet ik nog. Maar we gaan te snel. Eerst moet Joachim Stier weten van die ochtend voor wij elkaar ontmoeten. Tussen de gebruikelijke post van kranten, een briefkaart van je uitgever uit Florence en het nummer van het tijdschrift Atomium, was een brief zonder afzender. Je opende de envelop met een tafelmes. Je zat ondertussen te ontbijten, mikte de tot een bal verfrommelde envelop in de prullenbak en begon te lezen. Terwijl je een hap van je net gekochte harde broodje nam. 48 uur Groenveld. Hm, geen datum. In het dagblad De Scheldebode zult u op 14 juli 1957 een bijdrage laten verschijnen over reparatiewerken van de wegbedekking in de Kloosterstraat. Als u deze brief ontvangt, is dat artikel reeds geplaatst. Mijn belangstelling voor deze zaak zult u vreemd vinden. Toch dank ik u voor uw aandacht voor dit schijnbaar onbelangrijk voorval. Zij kondigt andere verschijnselen aan waar ik nog over wil zwijgen mochten er zich in de nabije toekomst gebeurtenissen voordoen... die naar uw oordeel niet aan de logica voldoen... twijfel dan nooit aan wat u gezien of gehoord hebt. Ik verlies u niet uit de oog. Hoogachtend Joachim Stila. Hm. Joachim Stila. Krankzinnig. Zo'n brief van een of andere idiot waar ze het wel eens over hebben gehad op de krant. Handschrift, Griezel gelijkmatig... Ouderwets. Vast van een gespleten persoon die zijn einde kwijt kan. De brief liet je echter niet los. Steeds werd je aandacht weer getrokken naar het zo regelmatig beschreven papier. Ze willen hem op de krant een poetsbakken. En hebben deze brief samen in elkaar geflanst. Huh. Zouden ze dan toch moeite hebben met mijn uitzonderingspositie als schrijver? En zien ze mijn lange wandelingen door de stad met ledenogen aan... terwijl zij correcties maken van geschreven artikelen? Dan volop. Toch eens kijken welk poststempel erop staat. Uh. Hier is die. Stom, om meteen te vervormelen. Hè? Hoe kan dat? Koning Leopold in Trenchcoat. Dat is een zegel van meer dan dertig jaar geleden. En het stempel... ...1919. Dat zou betekenen dat die brief twee jaar, twee jaar voor mijn geboorte gepost is. Dat is absurd. Je ging nog navraag doen bij je benedenbuurvrouw. Zij had de brief met de andere post van jou op de trap gelegd en vroeg, nu het zo uitkwam, of zij die postzegel voor haar zoontje mocht hebben. Je beloofde haar via de krant de mooiste zegels, maar deze brief hield je voorlopig even intact. Die ochtend op de krant was je op je kivive, beducht op grijnzende gezichten. Maar niemand scheen zelfs verbaasd toen je de secretaresse vroeg of er een archief was van geschifte briefschrijvers. Je ploegde de hele map van psychopathische, schizofrene tot obscene brieven door. Maar nergens ontdekte je het zo regelmatige, fraaie handschrift, noch de naam Joachim Stiller. Die avond liep ik na mijn werk op de krant op bij de schelde om een hapje te eten aan de promenade. De hemel baden in het Californische goud. Uit het vers van Paul van Ostaai. Een eenzame sleper trok een traag, veevormig spoor door het olieachtige water. Toen ik wilde afrekenen, viel er een snipper papier uit mijn portemonnee. Het was het redactieadres van het tijdschrift Atomium. Dat de kritiek op mijn werk geleverd wordt, is een ingecalculeerde zaak. Ikzelf handel niet anders, maar ik kan het niet uitstaan wanneer onbekenden oordeel vellen over mij als mens... Met de belofte aan Andreas in gedachten en mijn visie omtrent mijn persoonlijke rust, stapte ik in de auto en reed naar de buurt waar de Lindenstraat zich moest bevinden. Alsof ik de buurt kende, was de eerste laan waar ik een naambord zocht de Lindenstraat. Ik stopte de auto voor een Engels aandoend huis en belde aan bij de naam S. Marijnissen. Hm. Goedenavond. Uh, ja, neemt u me niet kwalijk, mevrouw. Is dit het adres van de heer Marijnissen? <laughs> Dat is onmogelijk. Ik heet Marijnissen. Simone Marijnesse. Ik huur hier een etage. De eigenaar heet Osten. Oh, ja, dan is het een vergissing. Het gaat om een tijdschrift Atomium. Ja, zeker. Dan bent u op het goede adres. Wat kan ik voor u doen? Je gezicht, Freek. Het sprak boekdelen. Het laatste wat je verwacht had was een vrouw in deze hele affaire. Stel u gerust, ik ben geen dichter die zijn verzen wil slijten. Komt u toch binnen? Terwijl ik achter je aankwam, zag ik je prachtige benen. Je kleren, super vrolijk. Je bleek jonger dan ik dacht, 25 ongeveer. Ik heb in het donker naar wat muziek liggen luisteren. Ik zal gauw licht maken. Gaat u zitten. Toen ik de deur opendeed herkende ik je. Helemaal zeker was ik natuurlijk niet. Wel, eh, Eigenlijk dacht ik bij een redactiesecretaris terecht te komen. Ik had geen idee dat het... Een, een... secretaris van vrouwelijke kunnen zou zijn. Ik ben docent wiskunde aan een atheneum. De andere medewerkers aan het tijdschrift zijn collega's van mij. Oh, aardig. Zulke initiatieven bestonden in mijn tijd niet. Oh, Nee. Ik waardeer uw belangstelling, maar ik neem aan dat dat niet... Uh... De reden is van mijn bezoek. Tja, sorry, maar... Natuurlijk, natuurlijk. Er was geen ontkomen aan. Ik had aangezegd, nu moest ik wel door. Bent u boos? Nee, dat niet. Maar wie zou er in mijn plaats... Ik bedoel, welke vrouw zou niet nieuwsgierig zijn? Laat ik beginnen, juffrouw Marijnissen, om u te zeggen wie ik ben. Mijn naam is Freek Groeneveld. Dat wist ik. Ik herinner me uw foto uit een leerboek van mijn middelbare school. Oh, tja, u vlijt, me. Die foto is niet bepaald gisteren genomen. Zou u zich hebben voorgesteld als Freek Groeneveld of als Joachim Stiller? Hoe komt u daarbij? Ik dacht dat u zich wel vaker van dat pseudoniem bediende. De naam is mij niet onbekend, maar dat doet er niet toe. Ik probeerde me groot te houden, maar was totaal van mijn stuk gebracht. De naam Joachim Stieler kruiste weer mijn pad. Als u Simon in plaats van Simone was geweest... zou ik u op de man gevraagd hebben waarop de haat van uw vriend is gebaseerd. De naam die u net noemde behoort toe aan een volstrekt onbekend persoon... die zich op de een of andere manier met mijn zaken wenst te bemoeien. Ik ben perplex dat die naam weer opduikt. Uh, sorry, ik ben bang dat ik niet erg duidelijk ben. Niet zo heel erg, inderdaad. Uh, Juffrouw Marijnissen, laat ik er niet omheen draaien. Wat uw collega's van me zeggen, laat me koud... Ik wil op dit moment alleen maar weten hoe Joachim Stieler in dit geheel meespeelt. Ik toonde je de brief met het precieuze handschrift... waarin Stieler vroeg om geen kwalijk artikel omtrent jouw persoon te schrijven... omdat je al je aandacht voor andere zaken nodig had. Wij legden het uit dat een van de jonge dichters overgelopen was... en dat jij zelf onder een schuilnaam deze smeekbede geschreven had. En dat was voldoende reden om mij uit te schelden voor het vuil van de straat. Hapzucht allemaal. U denkt toch niet dat ik het artikel geschreven heb? Het heeft geen zin om verder over te praten, de hele geschiedenis is maar tot hier. Ik vind het ellendig. Kijk, hier ziet u een brief van Joachim Stieler aan mij geadresseerd. Zie ik eruit of ik brieven aan mezelf schrijf? Ach, oh, god, nee. De postzegel is ook hetzelfde. Maar dan was het hele stuk schandelijk en onrechtvaardig. Ach, laten we het maar onbezonnenheid noemen. Ik denk dat geen van u al ooit een letter van mij gelezen hebt. Ja, ik wil u wel een paar boekjes sturen. Dan kunt u zelf beoordelen of ik de driekwart imbeciel ben... waarvoor u uw atomiumvriendjes mee houden. Ik, ik ga nu maar... Het huilen stond me na. Ik voelde me ellendig en schaamde me. Je had me een gigantisch pak rammel gegeven. En ik kon er niets van doen. Het spijt me. Dat waren de laatste woorden die alsmaar doorklonken. Een stem die als een bezeerde vogel zei... Het spijt me. Het spijt. Me. Joachim Stieler. Ik stelde je me toen voor als een soort Leopold II met een klein baardje. Toen echter kon ik nog niet duiden hoe ook Simone onverbrekelijk in mijn leven was gearriveerd. Geen mens zal me geloven als hij dit verhaal oppikt. Zo bezaaid met kleine, onbelangrijke details. En toch moet het gebeuren. Het is onvermijdelijk. Pas als alles is opgenomen en uitgezonden, zal ook ik een beeld krijgen... En misschien een plaats kunnen geven aan het verschijnsel Joachim stile. Freek, ik ben plotseling dodelijk vermoeid. Vind je nergig als ik vast naar bed ga? Het is ook beter voor het kind, denk ik. Natuurlijk, liefje. Ga gauw. Ik had je niet moeten vragen mee te werken. Ik besefte niet dat ik je zo zou aangrijpen. Je bent die hele periode zo evenwichtig geweest. Ik geloof niet dat het met mijn zwangerschap te maken heeft. Het is Joachim Stiele die me zo aangrijpt. juist nu alles voorbij is. Ga maar gauw. Ik kom zo. Dag, mijn lief. Ik hou van je. Welterusten, Frank. Juist nu alles voorbij is... dat ziet ze verkeerd. Joachim Stiele, er is niets voorbij. Alles is nog actueel. Tijd heeft voor mij een totaal andere dimensie gekregen. Ik moet verder. Sluiers trekken op, maar het is allemaal nog vaag. Zo buiten de werkelijkheid die ik tot voor ik je kende als de enige beschouwde. Het was een broeierige middag toen ik op een terrasje zat en Wiebrand Zeilstra niet kon ontwijken. Wiebrand, een oud-klasgenoot, viste voortdurend in troebel water. Ik had vernomen dat hij eerst in de makelardij zat. Maar plotseling verdwenen was naar het buitenland om daar min of meer onder te duiken. Ik had al een tijdje naar de krul zitten kijken, die nog uit de gloriedagen van de openbare toiletten stamde, vol gietijzeren lofwerk en versierselen. Tot mijn verbazing werd hij zeer regelmatig door het passerende mandom bezocht. Daaruit stapte ook Wiebrand, gekleed in een lichtpak van Italiaanse snit. Hij herkende me direct... De krul bleek het onderwerp van zijn specifieke belangstelling. Hij was op het spoor van een graffiti-tekenaar die in zijn ogen geniale krabbels maakte in openbare toiletten. Wiebrand zat in de kunsthandel tegenwoordig. Ik moest, of ik wilde of niet... met mijn eigen ogen zien waar hij het over had. Toen wij aan ons tweede biertje zaten, zei ik... dat ik het obscene krabbels van een vies mannetje vond. Wiebrand riep... Op zee, misschien, maar geniaal. Hij rook geld en moest en zou op het spoor komen van de tekenaar. Terwijl hij vol vuur uitlegde hoe groot de belangstelling voor dit soort werk zou zijn, stopte die plotseling. Uit de krul was een zielig aandoend persoon gestapt. Hij droeg een te groot jasje, een ijzeren brilletje, een vale alpinopet en keek schichtig onze richting uit, alsof hij voorvoelde dat hij Wiebrands belangstelling trok. Wiebrand schoot uit zijn stoel, excuseerde zich en zei dat hij zeker nog van zich zou laten horen. Je zwijgt erover. Als het graf. Ik betaalde de biertjes waarop Wiebrand mij trakteerde en slenterde naar huis. Ik voelde me niet op mijn gemak. Toen het begon te onweeren realiseerde ik me dat het drukkende weer ook aan mijn stemming had bijgedragen. Hé, hey, dat Freek. Kom binnen joh. Excuseer alle papieren, maar waarmee kan ik je van dienst zijn? Ah, die geert. Ja, het hoofdbaat. <laughs> Eerlijk gezegd ben ik alleen voor de regen binnengevlucht. Maar als je iets bijzonders in huis hebt, dan nou wil ik het graag bekijken. Kopen doe ik alleen als je me krediet geeft tot de volgende maand. Oh, dat komt wel in orde, Freek. Alle mensen zeggen wel een weer. Ik had het niet eens in de gaten. Eens even kijken... Ja, daar ginds, Daar ligt nog een stapeltje ongeregeld. Dat heb ik uit de papiermolen kunnen redden. Ah. Of het wat is, weet ik niet. Maar dat moet je maar even bekijken. Goed, laat maar eens kijken. Ja. Zo te zien veel gekwezel over astrologie, telepathie en meer hokus pokus. De geur van deze boeken verraadt minstens een halve generatie kelderbestaan. Mm -hmm. ja. Hier is zelfs een boekje over goochelen. Is misschien nog iets voor Wiebrand Seilstra... Dan kan hij nog wat trucjes uithalen. Hoe kom jij zo ineens op Wiebrand Zeilstra? Oh, die ontmoet ik daar straks. Die zit op het spoor van een of andere graffitifiguur. Doet in de kunst, weet je dat? Mm, dat is geen goed mens. Hé. Hey. Hier is wel iets interessants, dacht ik. 16e eeuw, zo te zien. Nou, misschien begin 17e eeuw. Maar je kunt gelijk hebben. Ik had het al opzij willen leggen. Het is waarschijnlijk antwoord op zijn druk, zie je wel? Mm. Het titelblad ontbreekt, helaas. Nou, in de stedelijke bibliotheek achterhaal je de auteur waarschijnlijk wel. Zou er stof in zitten voor een dagbladartikel? Oh, geen idee. Maar neem het gerust mee. Ik krijg het wel terug als je ermee klaar bent. Zeg Geert, de geur van dit boek associeer ik met een geschreven document dat ik sinds kort in mijn bezit heb. Ja, hoe oud het is, weet ik niet. En dat intrigeert me bijzonder. Ik bedoel, ik, ik, ik weet niet of het een paar dagen of zo'n veertig jaar geleden geschreven is. Nou, dat is kinderspel. Een grafoloog kan je nauwkeurig de datering vermelden. Ja. Nou, ik zal wel zien, Geert. Ik ga er van dus vandoor. Hm? Uh, dit werkje neem ik graag een tijdje onder mijn hoede. Een ochtendje werk in de stedelijke bibliotheek. dat lokt me wel. Je hoort nog van me. Dag, Freek. Je bent altijd welkom. Salut!